In Cairo en andere Egyptische steden wordt massaal gedemonstreerd tegen president Mubarak. Het protest in Cairo gaat gepaard met gevechten tussen demonstranten en de politie. De betogers eisen meer vrijheid en een betere verdeling van de welvaart. De Egyptenaren zijn geïnspireerd door de gebeurtenissen in Tunesië. De demonstraties van vandaag zijn het grootste protest tegen Mubarak in 30 jaar.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 in Zandvoort zijn ze nog op zoek naar jongerenwerk. misschien iets voor jou. Ja. Dan, ja, we kunnen het altijd proberen. Dus ja, zodoende ben ik hier in Zandvoort terechtgekomen. Ja, ja, het is allemaal via via gegaan. Ja. Want je komt zelf dus niet uit Zandvoort. Je woont zelf uh, waar, als ik vragen mag? Ik kom zelf uit Beverwijk. Ja, dus dat ja. is ook wel een beetje wel in de richting, maar toch een beetje verder weg. Ja, nou, het is een uh, half uurtje zo uh, ja. met de auto.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 En uh, we zijn dus ook bezig om een logo te bedenken voor de, voor de Meidenclub. Ja, geweldig. Ja. Ja. ja, zeker. Dus dat is de super, super Girls Club. En dat is nu op de vrijdag. En wanneer is het de komende keer? Uh, 28 januari is het weer. Uh, en waar is het? Waar kunnen we je vinden? Bij uh, pluspunt. Vlindersstraat okay, ja. 55. En de ja. plaats uh, komen we bij elkaar daar? Uh, vanaf 7 uur.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 Of is dat heel verschillend? Ja, tot nu toe hebben we er uh, twee avonden gedraaid. Uh, dus gemiddeld zitten we op zes. Er uh, kunnen altijd nog meer komen. Er ja. kunnen altijd nog meer bij. Uh, mocht het te veel worden dat we nog steeds gaan splitsen uh, voor ja. verschillende avonden. Dus uh, kom maar op, uh, de meiden. Ja, ja, zeker. Er zijn genoeg mogelijkheden. En hebben je ja. een, een ja. speciale ruimte ook?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 uh, dus de pluspunt site, daar zit de, de Hive site dus die, die doorgelinkt is. Daar okay. kun je ook informatie op vinden. Dus, um, ja, en dat is gewoon www.pluspunt.nl neem ik aan. Oké, pluspunt.zandvoort.nl. Okay, plus ja. ja. Daar kunnen ze alle informatie vinden. Ja, klopt. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome. But I wanna go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you.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 Nou, ik denk met alle leeftijden. Ja. Waar ik zelf zat was uh, meer volwassen. Ja, wat was jij echt, ben 18, echt graag uh, van? Ik ben zelf 26. Ja. Dus um, toen ik erop zat, ik was 23. Dus ja. dat is al drie jaar geleden zo. Dus het was echt 18 plus. Ja, waar dus ik dat zat. is toch ook voor ja. andere leeftijden. Ja, ja, in ja, verschillende okay. leeftijden. Ja. ja. Maar waar ik zat was het ook helemaal was nog nieuw. Ja.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 Sun. But soon the sun was faded And freedom was a song I heard them singing When the day was done Singing to the Holy One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 ja, misschien ook weer een keertje samen eten samen hmm. koken dus ja. echt verschillende thema's maar het gaat echt de nadruk op het lounge dus echt relax sfeer echt, dat hoeft niet nee echt het is gewoon chillen echt, ja, okay. ja ja dat is echt meer ja, dat spreekt jongen natuurlijk wel ja aan. Alles ja echt wat ze echt moeten. chillen ja gewoon moeten ze van alles thuis moeten ja ze precies weer van alles. nee het is echt niks moet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 dus ja, we zijn echt uh, uh, we willen echt heel graag uh, onze ja. eigen ruimte zeker weten ja dus uh, dat is echt uh, iets wat we echt zien uh, uh, over vijf jaar zeg maar ja. dus, dus, hè, dat we echt dat niet dat het vijf jaar gaat duren voordat we er soms soms soms eigen <lacht> ruimte krijgen maar binnen nu in vijf jaar dus zie, zie ik dat wel uh, zitten ja zeker ja, ja. Ah, dat zou een mooie ontwikkeling ja, kunnen zeker. zijn hè? ja zeker ja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 Goedenavond uh, luisteraars en goedenavond Pascal van de Beek, onze hey, technicus en Don de Gerber, medepresentator van, uh, uh, van de eerste raadsvergadering van het jaar. Van nieuwe jaar. ja, goedenavond Joop en goedenavond luisteraars. Ja, de eerste weer en uh, nou het ziet eruit dat dat uh, best wel eens een, uh, een vlotte vergadering kan nou, als je, als je de, inderdaad de agenda een beetje doorneemt, ja, dus het, moet het zo gebeurd kunnen zijn? Ja, we hebben naast de, de verplichte nummers de, dan de hamerstukken. Ja, ja, dat krijg je altijd natuurlijk. Ja, ja. Hamerstuk, ja, ja. ja Terwijl, leuk. Die... Uh, de, nou ja, het bestemmingsplan brandwikkers en nou, was dat al gelopen. allemaal in Kan en Kruiken. En de grond ligt klaar als je ja. achter de begraafplaats rondfiets, dan, dan kun je dat zien. Ja, je moet alleen nog natuurlijk even afwachten. Want dat moet nog zes weken ter inzage liggen, geloof ja. ik. En dan kunnen ja. ze altijd nog... Uh, men kan dan nog uh, uh, uh, iets te tegen doen. Ja. Ja. Ja. Het is niet, wordt niet verwacht in ieder geval. Nee, nee, nee, verwachting was ook dat in het voorjaar met de bouw uh, begonnen zou ja. worden. Ja. Dus uh, dat gaan we dan zien. Maar ja, uh, en zo zijn er nog een aantal dingen die er uh, echt als een hamerstuk dan doorheen gaan. Uh, Jope, af... Valstoffenverordening. Ja. Uh, daar, daar zou nog wat discussie over kunnen zijn? Dat zou mogelijk zijn, want in de commissie had met name GBZ een aantal bezwaren daartegen, omdat er uh, in artikel 3 en in artikel 9 de tegenstrijdige dingen stonden. Zo was uh, Assert van het veld niet meer eens dat ze als ze een theezakje gebruikten het helemaal naar buiten moest brengen naar de groenbak, bijvoorbeeld, ja. maar dat bepaalde andere zaken weer wel in de, de, de grijze bak mochten. Oké. Okay. Ja, en daar dat was ze het niet meer eens. Uh, wethouder die zou uit gaan zoeken. Um, ik, ik, ik, kijk als het van tevoren geregeld is, is het uh, zomaar klaar. Ja, ja. Nou ja, een theezakje is natuurlijk wel. Dat moet je in drie bakken doen. Hè. Ja. ja, dan moet je het zakje bij het, het het zakje bij het groen en uh, nietje. Nou, dat moet... een, nee, dat bij het oud ijzer. Ja. Dat is toch gek... Jammer dat het niet voor koper is. We zijn toch echt zijn we een beetje doorgedraaid. Denk ik wat ja. dat betreft, Don. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, Joop, ik heb dat, dat even niet gevolgd. Uh, gaan we hier ook met bijvoorbeeld het ophouden halen van grof huisvuil? Dat uh, heeft er allemaal mee te maken. Ja. Mee te maken. Het gescheiden uh, afvoeren van de afvalstroom. Is oh, okay. Daar gaat het eigenlijk Daar om. Gaat het om. En, oh, okay. Maar er zijn bepaalde zaken waarvan, met name als het Van der Velden zei van, ja, dit gaat me toch echt te veel. Werden. Het is uh, te belachelijk verwoorden dat dat uh, moet gaan gebeuren. En ik, ja, in mijn ogen heeft ze gelijk. Ja. ja. Als, nee. als je ziet ook, en ik ben wel eens in die afvalafvoer geweest in Haarlem, bij dat, uh, bij dat uh, station daar. Ja. En dat wordt gewoon bij elkaar gedonderd. Ja. Het ik, ik hoor in de verte het pingeltje waarmee de raadsleden bij elkaar worden of op hun plaats worden gesommeerd. Dus gaan we zo, we zo meteen beginnen. beginnen. Ja. We gaan zo beginnen, denk ik. Ja, nou goed, naar nou, de afvalstoffenverordening hebben we ook nog het onderzoek naar het bestemmingsplancentrum. Ja. Daar willen ze een, een retrospectief onderzoek doen. Oftewel een onderzoek zoals het in het verleden gegaan is eigenlijk. Daar gaat ja. het om. En misschien hebben ze het verloren pand van Leo Heino destijds hebben ze gevonden <laughs> ondertussen. We zullen het merken. Als het doorgaat, is het 165 van de gemeente Zandvoort. Afwezig is meneer De Rode met kennisgeving van dit jaar. U heeft dat onmiddellijk weer begrepen. Dat is zonder woorden, is de intentie van mij volstrekt helder. Afwezig met kennisgeving is meneer De Rode. Ik mis op dit moment nog op de stoel van mevrouw Verhey, haar persoon, maar ik begrijp dat ze in aantocht is en dan weten de luisteraars thuis dat ook. Wij gaan door naar agenda punt 2, zijnde de loting. Mevrouw de Griffier. En het nummer is 5 en dat betekent als het tot een hoofdelijke stemming komt, dan gaan we bij meneer van der Drift beginnen. Aan u de eer dan meneer van der Drift. Goedenavond mevrouw Vrij. Wij zijn aangekomen bij...